Twee uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Prominente leden van de PvdA zijn ongelukkig met het kabinetsplan om de WW-duur te verkorten. Eerste Kamerlid Klaas de Vries zei in buitenhoofd dat deze ingreep op een ongelukkig moment komt, omdat Nederland in een economische crisis zit. Toch vindt hij de huidige WW-duur van maximaal drie jaar, waar een werkloze recht op kan hebben, aan de lange kant. Vanochtend meldde nu.nl dat PvdA-voorzitter Spekman verwacht... dat de verkorting van de WW, zoals afgesproken in het regeerakkoord... zal worden afgezwakt. In de Duitse plaats Baknang bij Stuttgart zijn vannacht bij een woningbrand... zeker zeven kinderen en een volwassene omgekomen. Drie mensen raakten gewond. Vier mensen konden zich via het balkon in veiligheid stellen. De woning maakte deel uit van een appartementencomplex. Alle omgekomen slachtoffers woonden in hetzelfde appartement. De brandweer verwacht dat het vuur in de loop van de middag helemaal is geblust... en daarna start het onderzoek naar de oorzaak van het vuur. In de Ghanese stad Thema is een Nederlandse vrijwilligster vermoord. De 25-jarige vrouw uit Groningen werd op klaarlichte dag doodgeschoten. Volgens de Nederlandse vrijwilligersorganisatie Neviso... liep ze met andere vrijwilligers op straat toen de groep werd overvallen. De dader lost daarbij het fatale schot. De rest van de vrijwilligers bleef ongedeerd. Ze zijn door Neviso onmiddellijk teruggehaald naar Nederland. Het slachtoffer was ruim een maand in Ghana... waar ze meewerkte aan een project tegen kinderarbeid. Nederland heeft er een nieuw weerrecord bij. Gisteren heeft het de hele dag geregend in de beeld. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Het record is onder meer door Meteoconsult gemeld op Twitter. Het oude record dateert van 30 januari 1960. Toen regende het bijna een etmaal... Op die dag was het maar een half uur droog. Gisteren werd in de beeld iedere tien minuten gemeten. En bij iedere meting regende het. 24 uur lang. Het weer. Het is bewolkt en soms valt er nog wat sneeuw. De temperatuur ligt in het noorden rond het vriespunt. In het zuiden is het nog een graad of drie boven nul. De noordoostenwind maakt het ijzig koud. Dit was het NOS-journaal. Het effect van Magnus.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 Bijzonder middag. het is vier minuten over twee. We zijn er tot zes uur met lekker veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eerdivisie. En Eentje is al een tijdje bezig in Kerkrade. Met misschien wel de mede-koploper. Rode JC tegen Feyenoord, Frank Wilaert. Virtueel heet dat dan. Is op dat op dit moment zeker het geval 78 minuten onderweg En Feyenoord leidt bij Rode JC met 1-0 de doelpunt te maken. Ja, dat kan maar niet anders. Die heet Pelle. Verder zo opreden om half 3 Ajax tegen Pek Zwolle en Utrecht tegen RKC. En om half 5 nog FC Twente tegen Vitesse. Er is ook nog een hoop andere sporten. Er is gehongbald. Nederland heeft verloren van Japan met 16-4 maar liefst. En die houtkamp komt zo uitleggen hoe dat ook allemaal zo kon ineens. Want het is echt een doffe dreun voor de Nederlandse honkbalploeg. En wat ook uh, de consequenties daarvan zijn. Namelijk morgen weer verder spelen. We zijn natuurlijk ook bij het schaatsen. De finale van de Wildweker. Sebastian Timmerman, 500 meter vrouwen. Er zijn allerlei tickets te vergeven. Maar ik geloof dat ze al weg zijn, hè? De tickets op de 500 meter zijn vergeven inderdaad. Die gaan uh, naast Thijsje Oenema, naar Laurine van Riesen en Margot Boer. Want Anis Das, die ik uh, in de tweede rit zag... Rijden. Moest 38-38 rijden. De limietijd om uh, kans te houden op het ticket deed ze niet. 38-97. Dadelijk krijgen we nog Riesen en Oenema. Maar de WK-ploeg op die 500 meter is dus bekend. Oenema, Riesen en Boer. Verder zijn wij ook bij de WK. Short -track houden we u van op de hoogte. Zeker ook de relays van de beide ploegen. En we zijn in de hockeycompetitie bij de mannen straks aanwezig in Eindhoven. Bij Oranje Zwart tegen Bloemendaal. One man weep, make another man sing, change your heart to a little white. Uit de jaren tachtig en de power of love. We gaan we naar Kerkrade. De aanstaande landskampioen wordt hier en daar naast me al gefluisterd. Feyenoord is namelijk op bezoek daar, Frank Wielaar. Ik heb dat niet gezegd hoor. Nee, maar, uh... maar hier naast <laughs> me. En die outkamp is aangeschoven. Die komt allemaal oh, op ballen, maar die denkt ik pik de tussenstand. even mee. Oké, kleine acht minuten nog. En dan moeten ze eerst maar eens kijken of ze drie punten overhouden aan deze wedstrijd. Want Roda dringt voor zich te gaan toch wel aan. En 1-0 is dan mager. Dat had gerust meer kunnen zijn voor Feyenoord in deze wedstrijd. Maar Pelle, die een doelbund heeft gemaakt, heeft ook een paar mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Gemist. En Donald bijvoorbeeld, nu aan de bal voor Rodi SC, heeft een hele grote kans voor Roda gemist om 1-1 te maken. En daar komt nog zo'n kans, de moentje. En daar staat Mulder keurig op zijn post. De inzet van de Moesje niet hard genoeg. Goed neergelegd ook daar voor Malky. Het zijn de momenten die steeds talrijker worden voor de goal van Feyenoord. Net ook al een schot van 20 meter van de Moesje. Eh, het hele stadion dacht, die maakt Hens, maar die gaf die bal met zijn borst een enorme klap. Eh, richting Malky kreeg de, na de bal weer terug en schoot de bal. Nou, ik denk een metertje naast de kruising van de goal van eh, Feyenoord. Daar stond Mulder eigenlijk alleen maar naar te kijken. En uh, Feyenoord, dat dus inderdaad met die drie punten mede koploper kan worden. En dan zou er nog wel eens wat meer in het vat kunnen zitten. Maar er zijn nog een paar ploegen die dat uh, denken. Nu Martins Indy, die achterin maar even wegwerkt. Filena, die uh, de bal niet onder controle kan krijgen. Goed onder druk gezet door uh, Bonavazia. Die kan de bal dan vervolgens weer niet onder controle houden. Terwijl die Filena wel onder controle had. Bal over de zijlijn mag Feyenoord weer gaan gooien. En Martins Indi gaat dat doen. Bij Feyenoord heeft niemand haast. Matthijssen houdt de bal bij zich. Gaat dan het duel aan met de moerze. Terwijl er eigenlijk ingegooid moet worden. Dat ziet er nogal koddig uit van beide kanten. Want het is onnodig. En uh, te, uh, overigens stond Martins Indy ook al te treuzelen. Net te doen of hij niet zag waar de bal was. En of hij die, die uh, ging ontvangen. Pellen nu met de, de aanname op de borst vanuit die ingooi. Tussen drie Roda spelers in houdt hij de bal bij zich. Dat is al knap. Martins Indy probeert schaken te bereiken. Dat lukt niet. Pellen dan nu nog een keer met Montaigne Met de aardige sliding En dan Roda ineens weg. Via uh, Malky. En die ziet dan uh, Lebedinski net ingevallen als extra spits. Verdediger eraf gehaald ook nog door Ruud Brood. Om dat ene puntje in ieder geval maar binnen te slepen. En dan Soetsu in aannemen op de borst. Schiet eens een keer jongen. Ja dan valt die bal daar voor Malky. Randje doelgebied. Maar uiteindelijk valt die bal daar dan stil. Ligt Malky op de grond. Kan die er niet meer bij met zijn voet. En kan Mulder er bovenop gaan liggen. En dan is de situatie weer geklaard. Roda dringt aan voor een puntje tegen Feyenoord. Want de Rotterdammers leiden 1-0. Grote Reun voor de Nederlandse honkballers vandaag op de World Baseball Classic. Want tegen Japan ging Oranje met 16-4 onderuit. Er is nog een achterdeur om de halve finale te bereiken. Maar ja, maar ja. We gaan erover praten met Andy Houtkamp. Die 16-4 nederlaag, was die op een of andere manier te zien aankomen? Nee, zo niet. Uh, kijk, Japan is... Uh... Een van de beste ploegen. We hebben twee keer de World Baseball Classic... die nu voor de derde keer wordt gehouden, twee keer gewonnen. Dus je weet dat het een ijzersterke ploeg is... met spelers uit de hoogste en op één hoogste klasse... van de Japanse competitie. Een gekkenhuis daar. De, de cijfers op tv zijn daar ongekend. Eén op de drie tv's staat aan op deze wedstrijd. 35 dus. Uh, daar kunnen sommige zenders van dromen. Uh, dit is de sport van Japan. Dit is een wereldteam. Maar ja, Nederland heeft ook een heel goed team. En we hadden toch een beetje gehoopt dat Nederland meer tegenstand kon bieden. Ja, want Japan was eigenlijk de voorgaande wedstrijden niet zo imponerend. Maar ja. wat ze nu in de beginfase al lieten zien... Hè. Tweede bal van de wedstrijd, Rob Koordemans, de openingswerper. Zijn tweede bal werd over de hekken geslagen door uh, Toritani. Hele goede slagman. En uh, ja, toen was de, het hek van de Dam in de tweede inning, twee home runs... Uh, toen was Koordemans al bijna weg. Na de twee, uh, tweede homerun in de wedstrijd moest hij het veld ruimen. En uh, werd hij vervangen door Stuifbergen. Maar ja, die kreeg ook de ene naar de andere klap om de oren. Het grappige was, in de vier voorgaande wedstrijden... heeft Japan geen homerun geslagen. En nu zes uh, in één wedstrijd. Het was echt ongelooflijk. Ze waren zo sterk en Nederland zo zwak. En dan had je ook nog een fantastische werper, Maeda. Kenta Maeda, die Nederland uh, vijf innings lang op één hongslag heeft gehouden en negen keer drie slag gooide. Dus zowel aanvallend als verdedigend was Japan veruit overheersend. Zegt het iets over het Nederlands team? Hoge pieken en toch ook af en toe weer redelijke dalen? Ja, ik had met uh, koordemans toch wel meer verwacht in uh, verdedigend opzicht... Uh, maar de diepte van de, van de pitchingstaf is, is niet diep genoeg, om het zomaar te zeggen. En ik denk dat dat ook een probleem gaat worden morgen tegen Cuba. Ja, want dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, wie er op de heuvel staat, ja. dat bepaalt heel veel. Wie, wie, wie, wie, wie mag en kan er nog morgen? Uh, Intema zou kunnen. Die heeft twee jaar geleden tegen Cuba een goede wedstrijd uh, gegooid. Uh, David Bergman heb je nog. Maar ja, je, je azen, uh, ja. die heb je niet meer. Met Markwell en met Koordemans. Uh, dus, eh, hoe laat gaan we dat doen morgenochtend? Morgenochtend om 11 uur op de livestream van de NOS is te zien. Het wordt heel moeilijk. Ondanks het feit dat Nederland met 6-2 eerder van Cuba heeft gewonnen... is dit een klap die heel hard is aangekomen. Want voor alle duidelijkheid, Nederland heeft dus nog een soort van heer kansen ja. Als ze deze wedstrijd winnen van Cuba, ja. dan zitten ze alsnog bij de laatste vier. Ja, want Japan is nu zeker door. Die gaat volgende week naar uh, uh, San Francisco voor de laatste vier. Als Nederland wint van Cuba, gaan ze ook naar de laatste vier. We gaan het uh, meehopen, morgen dus. En die kan. dankjewel. We gaan uh, schaatsen, Sebastian Timmerman. Want uh, er komen Nederlanders op het ijs. Hè? Twee uh, Nederlandse vrouwen inderdaad in de baan. Achtste rit, 500 meter. Laurine van Riesen en uh, Thijsje Oenema. Die, uh... Eigenlijk hier alleen maar strijden nog om de eer. Het podium in het wereldbekerklassement zit er niet meer in. Ze zijn allebei dus al zeker van deelname aan de weken afstanden. Over twee weken worden die verreden op de Olympische baan van Sochi. De Olympische baan van het volgende seizoen. En ze gaan daar dus de 500 meter rijden samen met Margot Boer. Boer die ziek is. Daardoor dit weekend niet in actie kon komen. Op de 1000 meter de kwalificatie miste. Maar op de 500 meter dus wel gaat omdat Anis Das de internationale limiettijd niet wist te rijden. Dus wat dat betreft kan de zieke Margot Boer als ze in haar Bed ligt te luisteren, opgelucht, ademhalen. Nu Thijsje Oenema, dus tegen Lorine van Riesen. Snelste tijd staat op naam van de Russin Olga Vatkolina, 38-20. En afgelopen vrijdag in de eerste omloop waren Van Riesen en Oenema precies even snel. 38-16 reden ze en ook allebei 3000sten daarachter. In één keer goed weg, gelijk opgaand. Ook nu weer op de eerste 100 meter zit slechts 100ste tussen in het voordeel van Thijsje Oenema. De nummer 4 van het WK sprint dit seizoen, waarvan Riesen heel erg slecht reed, niet verder kwam dan. De 14e plaats. Maar nu in de laatste weken van het schaatsjaar. goed op gang begint te komen. Gisteren derde werd op de 1000 meter. en dus een goede 500 meter vrijdag. Reed. en nu Thijsje Oenema een goed partij geeft. Oenema via de binnenbocht. wel ietsje voor nu op Van Riesen. versnelt ook beter uit. En zo gaat Thijsje Oenema deze rit winnen van Lorine van Riesen. en dat doet Thijsje Oenema in 38-10. daarmee 600ste sneller dan afgelopen vrijdag. en met nog twee ritten te gaan is zij de snelste. We gaan weer terug naar Roda XC tegen Feyenoord. Vrouwen en kinderen eerst bij Feyenoord, Frank. Ja, op dit moment zeker. Want bij Roda dachten ze... en ik heb, ben geneigd te zeggen... Terecht dat ze een doelpunt hadden gemaakt uit een hoekschop. Dat overkomt Feyenoord wel eens vaker dat ze daar een doelpunt tegen krijgen. Maar deze werd uh, van de lijn gehaald was het oordeel van uh, de scheidsrechters. En uh, de assistent aan uh, de kant van uh, de lijn van Feyenoord. Die stond op de goede plek. In ieder geval zit uh, Mulder mis en wordt de bal dan... Nou je kan het niet goed zien door Klaas. Ik denk toch gewoon van de lijn gehaald. Want de bal zal niet in zijn geheel over de doellijn heen gegaan zijn. Ja, je kan het nauwelijks zien in de herhaling. Dat, uh, daar kunnen we niet echt direct een oordeel over vellen. Maar uh, mijn eerste indruk was dat die bal over de lijn was. En ik kan niet uitsluiten dat dat absoluut ook het geval was. Maar het uh, voordeel van de twijfel voor de assistent scheidsrechter... die stond op de goede plek bij de hoekvlag. Die had er goed zicht op en die zei ook meteen... nee, nee, niks aan de hand. Vier minuten extra tijd. En daar moet Roda het dan maar in doen. En dan krijg je dit moment waar uh, Ruud Brood straks aan gaat refereren. Het moment van de penalty van Malky en Martins Indy... Maar ja, gaat refereren, dat overigens zeer zeker terecht. En Feyenoord met die 1-0 voorsprong tegen Roda. Maar inmiddels dus zwaar bevochten. Want Roda vecht natuurlijk tegen die plekken van de na-competitie waar ze vandaan willen komen. En daarvoor heeft het toch minimaal een puntje nodig. En dat zou nog steeds kunnen. Jan Maat levert in over voor hoek heen, gesch heen geschoten. Tamata is degene die daar opraapt. Montijnen maakt nu hens op de eigen helft in het duel. Met uh, Pelle en dan kan Feyenoord de vrije trap nemen. Ja, De Rotterdammers hebben alles behalve haast. Martins Indi is nog even met uh, de achterste linie aan het overleggen. Houdt dan nog net wel de bal tegen. Want hij kan het echt niet maken om net, uh, net te doen alsof hij uh, hem niet ziet aankomen. Maar laat hem dan vervolgens wel liggen voor Klaasie. Die van heel ver moet komen. Iedereen in discussie met Fink. Vink zegt nou jongens, ga nou maar weer voetballen. Want ik trek die tijd er natuurlijk gewoon bij. Bal naar Pelle, die houdt hem in ieder geval bij zich. Al die aannames op de borst, het lijkt wel magie. Hoe hij die, die bal vervolgens uh, bij zich houdt. Verhoek nu dan in duel met Danilo. Bal over de zijlijn via Montaigne. Feyenoord mag gooien. En de bal opgehaald door Danilo. Om ervoor te zorgen dat Feyenoord in ieder geval tempo maakt. Gooit de bal naar Verhoek. Verhoek laat de bal dan lopen. Dat doet hij expres. Dat heet spelbederf. Daarvoor krijg je een gele kaart van scheidsrechter Vink. Dat is ook terecht volgens de regels. Maar ook dit duurt dan weer eventjes voordat Vink zijn administratie op orde heeft. Maar hij weet het drugnummer van Verhoek blijkbaar uit zijn hoofd. Dus is het snel uh, genoteerd in die slotfase. Die extra tijd die al twee minuten loopt. Er staan vier minuten. Maar dat gaat gerust naar vijf toe. Zometeen. Daar komt uh, Roda nog een keer van de eigen helft af. Met uh, Bonafacia. Heel veel ruimte aan de linkerkant. Met Flederis. Die uh, eerst maar eens zijn helft oversteekt. Dan dat de bal naar voren zal rossen. Dat doet het ietsje eerder dan uh, gepland. Richting de Moerze. Die bal die kan niet uh, eraan komen. Dan achterin weggehaald door Martins Indy. Op het middenveld Filena die een slijding maakt. Maar verliest het duel in de eerste instantie. Immers draait goed weg bij de moesje. Schept daarmee wat ruimte om de bal diep te gooien. Maar Verhoek staat dan niet op de goede plek in de middencirkel. Daar gaat de bal achterlangs. En dus kan Roda weer komen. Malki, oeh, spijkerharde tackle daar uh, op Filena. Maar uh, de jonge middenvelder van Feyenoord doet net alsof er niks aan de hand is. Roda heeft inmiddels wel weer de bal. Daar komt nog een keer de bal voorgegeven door uh, uh, Vladiris. Dan valt hij voor iedereen en dan, oh, uit de draai. Schitterend gedaan zeg, uit het niks. Daar ineens is er een Lebed. En die ligt nu met zijn handen voor zijn gezicht op het randje van het doelgebied bij Mulder. Want hij had nooit gedacht dat hij daar de kans nog zou krijgen uit te draaien om Mulder onder vuur te nemen. Maar de bal precies in de handen van de Rotterdamse doelman. En dus Feyenoord opnieuw goed weg met die 1-0 voorsprong in de extra tijd. Bal inmiddels helemaal aan de andere kant bij Proes in handen. Die gooit de bal naar Montaigne Feyenoord. Het is echt overleven geblazen in de laatste nou, 15, 20 minuten van deze wedstrijd voor de Rotterdammers. Die 1-0 voorsprong nog niet veilig. Vormer ingevallen voor wat meer controle. Maar of het echt helpt? antwoord nee tot nu toe. Wel heel veel ruimte voor Feyenoord voorin om te voetballen. Danilo met Pelle samen nog ploegenootjes bij Parma. Speelde ooit een half uurtje samen in 2012 was dat in hetzelfde elftal. En daarnaast hebben ze vooral naar elkaar gekeken als de andere eventjes mocht spelen. Het duel gewonnen door Danilo, maar bij de hoekvlag vervolgens daar weggehouden door Verhoek. De bal over de zijlijn, zegt uh, Vink. En dus de ingooi voor uh, Roda. Gaan ze ook nog kijken wie de ingooi moet gaan nemen. Ik zou het gewoon snel doen om te beginnen. Maar uh, Bonifacio heeft geen idee naar wie dan. Hoe ver uh, kan ik eigenlijk überhaupt? Sucuin kan die halen. Montaigne, ja, de bal zo snel mogelijk naar voren is het devies. Daar loopt Donald weg, daar waar Immers blijft staan. Dus Immers heeft de bal. Schiet de bal dan hard naar voren. Proes kan hem niet binnenhouden, Wil heel snel de doeltrap nemen. Wil ik even zien hoeveel extra tijd er nog uh, bij komt. Ronald Koeman wil dat ook. En op het moment dat hij vraagt. Jongens, vier minuten. Dat is toch al geweest of niet? Zegt Vink Ja, inderdaad. Dat is geweest. Feyenoord wint. Met de hakken over de sloot. Feyenoord voor rust. Duidelijk sterker dan Rode JC. Maar na rust heeft het een knap lastig gehad en mag het zich gelukkig prijzen... met deze drie punten bij Rode JC. Het is niet veel ploegen gegeven om hier drie puntjes weg te halen. Het lukt Feyenoord op dit moment mede koploper in de eredivisie... naast PSV gekomen. 1-0 wint het in Kerkrade. Ieder 53 punten dus, Feyenoord en PSV. Ajax met 51 gaat spelen en ook Vitesse met 48... speelt later op de middag nog tegen Twente. Sebastian Timmerman, we komen ook wel even bij jou... want we hadden Nederlands aan de leiding... maar er kwamen nog een paar groeien geloof ik, hè? De Olympisch kampioenen bijvoorbeeld Sang -wali, die dit seizoen uh, heel lang uh, ongeslagen was. Vervolgens wel uh, ervaarde weer hoe het is om te verliezen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld werd ze slechts derde tussen de aanhalingstekens. Sang Wali uh, neemt vandaag revanche, want wint 37-77. En zij verdedigt uh, over twee weken haar wereldtitel daar in Sochi. Wint met 100ste van een seconde voorsprong uh, voor uh, bij Jing Wang. De dame uit China die sinds, en dat doet ze nog maar een week of drie... traint bij Jeremy Waterspoon, echt weer heel veel beter is gaan rijden. En straks echt een geduchte concurrenten wordt daar in Sochi op het WK voor Sangwali. En Thijsje Unema eindigt op de derde plaats met haar 38-10. Wel 33-honderdste achter de winnares Sangwali, die daardoor ook het wereldbekerklassement wint. Laurine van Rissen wordt zesde. Anis Das in haar laatste 500 meter, haar laatste wedstrijd van dit seizoen... eindigt op de dertiende plaats. <lacht> De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in het abel stadion bij Heerenveen tegen PSV. Eindigde in 2-1 bij de rust het 2-0 door goals van De Ron en El Ganassi. En na de rust 2-1 Strootman. Als je wint, dan heb je vrienden. Lang stond Heerenveen-trainer Marco van Basten onder druk. Maar gisteravond was alles anders. De Anders zo nuchtere Friese juichte hun trainer toe. Ja. De zegen op PSV was dan ook alweer de derde op een rij. Daarover Marco van Basten. Waar het in het begin misschien een beetje tegen zat, zit het nu een beetje mee. En uh, ja, goed, het is een goede teamspirit. En dan blijkt, blijkt dat er voldoende kwaliteit in de ploeg zit. En uh, ja, dan heb je een beetje mazzel nodig sinds de afgelopen wedstrijden. En ja, dan, uh, dan kan je drie op een rij winnen. Nou, dat is uiteindelijk uh, wat nu uh, er gebeurd is. Maar van Basten herkende wel dat PSV in de tweede helft het beste van het spel had. Ja, wij bleven alleen maar achterlopen en uh, ja, we kwamen niet onder de druk uit. Dus het werd kunst vliegveld in de tweede helft en ondanks dat kregen we nog wel een aantal hele goede countermogelijkheden. En uh, ja, daar moet je eigenlijk daar toch ook iets, uh, iets zuiniger en iets beter mee omgaan. Maar goed, het is ook wat dat betreft uh, de kwaliteiten. En uh, nou ja, we mogen alleen maar blij zijn... dat we het in ieder geval tot dan de 94 minuten hebben uitweet te vechten. Heer Veen speelde een prima eerste helft. Daarin gaf het PSV geen enkele ruimte om te voetballen. De reactie van PSV-trainer Dick Advocaat. We konden niet opbouwen uh, spelen dat, dat deden ze goed. Tactisch hadden ze het heel goed onder controle... door heel veel druk te zetten en daar konden we niet onderuit komen. En dan geef je twee goals weg en dan staan ze 2-0 voor. En, en ze hebben vooral door middel van strijdlust. En, en normaal dat is ook een heel belangrijk wapen. Door strijdlust de eerste helft naar zich toe getrokken. Niet zozeer qua voetbal. Dan Mark van Bommel. Hij vergeleek de wedstrijd tegen Erevene met de kwartfinale op het WK in Zuid-Afrika in 2010. Daarin speelde Oranje toen tegen Brazilië. Waarin je dan 1-0 achter staat, niet aan de pas komt. Je creëert, creëert nul kansen. En dan moet je, en we hebben ook tegen elkaar gezegd, luister op, we moeten die 1-0 verdedigen. Hoe gek het ook klinkt, een 1-0 achterstand verdedigen. Als je dat doet tot aan de rust, dan kan je het dan even, even bij elkaar zitten, even rustig. En vaak is het zo, die ploeg die achter staat, komt anders uit de kleedkamer. Dat zagen we vandaag ook. Alleen, je staat dan 2-0 achter in plaats van 1-0. Anders kan je dat nog herstellen. En het klinkt gek. Op basis van de tweede helft kan en moet je hem ook nog winnen. Ook nog conclusie is wel dat PSV weer punten verliest... in de jacht op de landstitel alweer de zevende nederlaag dit seizoen. Niet overpiepen, vindt Dick Advocaat. Moeten moet het niet zo moeilijk doen. Laten we kijken waar we het eind bij de laatste witte staan. Dan wordt er gejuicht of niet gejuicht. Zo simpel is het. Maar er zijn nog steeds uh, acht wedstrijden te gaan. Maar ik zeg hetzelfde, maar hetzelfde als Frank. Als we acht, acht wedstrijden winnen zijn we kampioen. Ja, en Frank is natuurlijk de trainer van Ajax, Frank de Boer. Gaan we naar Herakles tegen NEC? Rusland was 0-0. Everton werd daar de matchwinnaar. 1-0 voor de thuisclub. Rood was er ook nog wel voor Brunt van Herakles. Kleine overwinning dus voor de thuisclub. Voor Herakles was ook wel eens nodig. Ook. En dat was dus ook gepaste blijdschap bij trainer Peter Bos. Het gebeurt niet vaak dat Herakles de nul houdt. Hè. Dat is al uh, een bijzonderheid dit seizoen. Dat we slechts één keer scoren thuis is ook een bijzonderheid. Want normaal scoren we wel meer. En dat we niet goed voetballen uh, is ook een bijzonderheid. En dat hebben we vandaag dus ook niet gedaan. Dus. Maar goed, vandaag waren die punten belangrijk en daar, daar ging het om. En dan uh, gaan we het hebben over NEC-trainer Alex Pastoor. Die heeft elke week wel wiet. Uh, deze week liet hij Melvin Platje de hele wedstrijd op de bank zitten. Volgens Pastoor laat Platje te weinig zien op de trainingen. Vandaar de bank en ook geen invalbeurt. Omdat, uh, dat heb je kunnen zien aan zijn warmlopen... als we dat uh, zo mogen noemen. Ja, dat is iets waarmee je niet aantoont... Uh, je ploeg te willen helpen en, in, en willen, willen, willen invallen... Nou, ik heb dat ook nog even aan hem gevraagd. Maar Melvin die stond uh, vooral verontwaardigd voor te doen en gefrusteerd te doen in plaats van warm te lopen. Nou, dan heb ik liever dat je op de bank of op de tribune blijft zitten en misschien de volgende keer wel gewoon thuis. En uh, pastoor, u hoort het, daar laat hij het ook allemaal niet bij. Hij is echt boos op platje. Ik vind het uh, uh, respectloos naar, uh, naar het team en selectiegenoten. Maar ook uh, als, als Melvin denkt dat hij groter is dan, uh, dan deze selectie in deze club, ja, dan uh, heeft hij op de verkeerde, op de verkeerde beer geschoten. Ik ja. ja, heb ik op de verkeerde beer geschoten. Nee, nee, Moet je, je mag... de berenhuid is... niet verkopen voor dat? Nou goed. Het is een Nijmeegs gezegde. Okay. Uh, Willem 2 tegen VVV eindigde gisteravond in Tilburg in Jawel. 1-0. doelpunt viel uh, vlak voor tijd en werd gemaakt door Guid. Om precies te zijn de 89e minuut. Willem 2 trok dan eindelijk de wedstrijd over de streep. Belangrijke punten voor de tricolores in de strijd tegen rechtstreekse de degradatie. Matchwinner Danny Guid. We hebben de hoop teruggebracht. Uh, dat was uh, precies de bedoeling vanavond. En dan zat ik hier mee. Ja, hier, hier lopen we al zo, uh, zoveel weken tegenaan tegen uh, wedstrijd tegen NSC die we dan uh, vroegtijdig uh, eigenlijk weggeven en op het einde weer proberen goed te maken. En dan valt hij gewoon elke keer niet. Dat hebben we nou een paar weken achter elkaar gehad. En dat hij uh, dat dan nu eindelijk valt en dat ik het zelf mag zijn is natuurlijk fantastisch. Maar uh, ja, wat wij met de groep uh, presteren qua knokken en qua inzet... samen met het publiek is gewoon uh, ja, eindelijk die beloning. Ja, en bijna voor winning had VVV zich eigenlijk vrij kunnen spelen van de laatste plaats. Nu is de voorsprong op Willem II nog maar vijf punten. Maar, zegt trainer Ton daar dat is genoeg. Ja, natuurlijk is dat genoeg. Ja, tuurlijk. Kijk, wij gaan onze punten ook nog halen. En, en, en, en, en, en wij zitten daar bijna, bijna iedere week zitten wij er gewoon dichtbij. Klaar. En uh, natuurlijk, nee, daarom zei ik voor de West, als we winnen, dan, dan zijn we om we twee weg. Dan kunnen we ook naar boven kijken. Op dit moment niet. moet moeten reëel zijn. Ik ben reëel. Wij moeten zorgen dat wij op de 17e plaats blijven en dat we om twee onder ons houden. En, uh, zo simpel is het. Ja, optimistische Ton Lokhoff. Maar wij weten wel beter. Uh, Jurgen Streppel, trainer van Willem II, zegt het ook. VVV staat gewoon onder druk. Ja, nu, nu komt de druk weer bij Venlo te liggen. Die hebben een on, ongelooflijk moeilijk programma de komende weken. Nou, dan zullen wij moeten, punten moeten pakken om in de laatste twee weken, de laatste twee wedstrijden over VVV heen te gaan. En wij proberen de druk bij VVV te leggen. Ja, daar hebben we, acht punten was natuurlijk veel te veel om aan deze wedstrijd uh, te beginnen. Maar goed, het is wel gelukt en uh, we leven nog. We leven nog. We gaan het hebben over AZ-ADO-Den Haag 1-1. Eindstand was reeds bij de rust bereikt van Duinen 0-1. Dat is Den Haag natuurlijk. Hè, en Elm 1-1. En weer slaagt AZ er dus niet in een thuiswedstrijd te winnen. En die ploeg zit nog steeds aardig in de buurt van de nacompetitie. Trainer Gert-Jan van Beek ziet toch dat zijn ploeg redelijk tot goed kan voetballen. En heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat AZ de nacompetitie nog even voor de zuiverheid, aan de onderkant dus, ontloopt. Er zijn momenten geweest waarin wij uh, één op voorsprong hadden komen... twee, toen we langs zij kwamen, ook weer erom, uh, de voorsprong hadden kunnen nemen. Nou ja, met name de tweede helft ben ik ook heel erg tevreden over de wijze... waarop we controle hadden over de wedstrijd, defensief. Want de eerste wedstrijd vond ik het te open, de eerste helft vond ik het te open. Nou ja, en had uh, Thomas uh, het ook moeilijk met, met Van Duinen. Nou, de tweede helft deden we dat veel beter. En uh, ja, dan zie je toch weer... Uh, Dingen die bij je ploeg terug waarin je zegt... Van nou, de komende acht wedstrijden, moet dat voldoende zijn... om voldoende punten te halen om uit de onderste regionen weg te komen. En dan uh, ADO, daar nou gaat het eigenlijk best lekker mee. Fijn puntje noemen ze dat in Den Haag. Op weg naar de play-offs voor Europees voetbal. Uh, wat meer van dan een punt zat er misschien ook wel niet in, hè? Trainer Marie Stijn? de tweede helft kwamen wij minder aan voetballen toe. aanzet, gaf, ging, ging uh, ja, nog meer druk op ons geven. En uh, ja, we hebben wel een grote kans gehad met... Uh, met Van Duinen, maar zij hebben natuurlijk ook een hele hoop kansen gehad. Dus uh, aan het einde van de rit denk ik dat, uh, dat, dat wij blij mogen zijn met een punt hier zo. Dan was er vrijdag ook nog een wedstrijd. Groningen en NAC openen het bal in ronde 26. Daar werd het 1-1. En er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Niet geheel onbelangrijk voor de stand bovenin. Ajax gaat om half drie thuis spelen tegen Pek Zwolle. FC Utrecht. Pek wil natuurlijk onderin punten halen. Utrecht tegen RKC Waalwijk. Met name Waalwijk zal de punten willen halen. En toch ook wel pikant om half vijf. FC Twente, Vitesse. Mooie middag. Kortom nog. Ja, in de wetenschap dat de Roda tegen Feyenoord eerder vanmiddag eindigde in 0-1... door een doelpunt van Pelle is dit de stand. PSV gaat nog aan de leiding met 53 punten uit 26 wedstrijden. Feyenoord nu tweede, met ook 53 uit 26 en iets minder doelsaldo. derde staat nu Ajax, 51 uit 25... En vierde Vitesse, 48 uit 25. Herveen is inmiddels geklommen naar de negende plaats, 32 punten uit 26 wedstrijden. Dan de situatie onderin, 14 de Zwolle, 26 uit 25. 15 AZ, 26 uit 26. Roda blijft 16 e 25 punten uit 26 wedstrijden. Voorlaatste VVV, 22 uit 26. En Hekker er nog steeds. Willem 2, 17 punten uit 26 wedstrijden. Radio 1, het nos journaal.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 Op het station van Horst Zevenum in Limburg... is gisteravond een verward meisje uit de trein gehaald. De conducteur sloeg alarm omdat ze geen kaartje had... en niets over zichzelf kon vertellen. Het kostte veel moeite om te achterhalen wie ze was. Ze wist haar naam niet, waar ze vandaan kwam en waar ze naartoe ging. En Nederland heeft er een nieuw weerrecord bij. Gisteren heeft het de hele dag geregend in de beeld. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Het record is onder meer door Meteoconsult gemeld op Twitter. Het oude record dateert van 30 januari 1960. Toen regende het bijna een etmaal. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Sport Radio, NOS, op NOS Radio, de, de Eredivisie, er is geen pijl op te trekken. Gisteren verloren de dus PSV van Heerdeveen, Feyenoord won ze juist van Roda. En Ajax zou vanmiddag de nieuwe koploper kunnen worden als het wind van Pekswollem. Maar het zal zichzelf niet te snel rijk rekenen. Ronald van der Geer. Nee natuurlijk niet, want het kijkt ook naar de resultaten in de arena van de laatste weken. Roda en ado, allebei met een puntje hier de bus in geslopen. En dan uh, zit daar ook nog eens een keer die bekernederlaag tegen AZ tussen. Oftewel het vertrouwen en het feit dat de arena een onneembare vesting is voor tegenstanders van de Amsterdammers. Dat is even weg dat gevoel. En Ajax begint dus aan een wedstrijd tegen Pek in de wetenschap. Dat de tegenstander van vandaag ook die punten brood nodig heeft. En bijvoorbeeld in dit seizoen al is in Eindhoven te sterk was voor PSV. En gewoon lekker probeert mee te voetballen met elke tegenstander. Zo dus begonnen aan deze wedstrijd. Onder leiding van Tom van Siegem. Daar is eigenlijk geen uh, echte opvallende namen in uh, de opstelling. Met uh, Schöne weer spelend als hangende rechtsbuiten. En uh, op het middenveld, Steam de Jong samen met Paulsen. En met uh, Erikse Sietersson is uh, de spits. En uh, Fischer speelt aan uh, de linkerkant. Bij Zwolle is slot er niet bij. Dat uh, is een uh, slok op een borrel. Dat scheelt een slok op een borrel. Terwijl Sietersson nu buiten spel wordt gegeven. Maar dat is een van de vormgevers van het elftal en routinier ook het elftal van Art Langeler. Hij is er niet bij. Benson heeft daardoor een basisplaats. De enige verandering ten opzichte van vorige week... toen er met 2-0 werd gewonnen van Willem II in eigen huis. Diederik Boer heeft de bal. Speelt hem naar Lachman. Krijgt hem dan weer razendsnel terug. De keeper van Zwolle. Lange bal. Maar ja, proberen afdietje bereiken. Proberen dat hij de duels wint. En van daaruit gaan voetballen. Dat lukt nu. Want hij wint een duel. Verplaatst naar Benson. Benson naar Gravenbeek. Die speelt aan de rechterkant van het veld. Neemt eigenlijk de plaats in van Valpoort. Die vorige week ook nog speelde tegen Willem II Eerste basisplaats toen voor hem en ook gelijk zijn eerste goal. Ajax komt er niet uit. Afdiets nu gevonden in het strafstopgebied van Ajax aan de rechterkant. Maar de vlag gaat omhoog voor bij het spel voor de Zweed. En zo zijn we dus begonnen in de, de arena die verre van vol zit voor deze wedstrijd. Drie minuten bezig. Stand 0-0. Andere wedstrijd om half drie begonnen. Utrecht wil weer eens gewoon winnen. Staat wel heel stevig zes door. En RKC heeft ook punten nodig. er niet mee. Vorige week eindelijk weer een overwinning voor RKC. Het werd tijd na negen wedstrijden. Nu is het 0-0 in de gal gewaakt na bijna drie minuten voetballen. bezit voor Duplan, voor Utrecht. Aan de rechterkant een ruit op het middenveld. Twee spitsen. Moulenga die krijgt nu de bal, wilde ik zeggen, van zijn collega-aanvaller van de Gun. Maar die bal is niet goed van de Hagenaar. En dus kan Van Peppe overnemen. Licht twijfelgeval de linksbek te aanvoeren van RKC. Geeft mee aan Lieder. Gaat het strafstopgebied van FC Utrecht binnen aan de linkerkant van het veld afspeelmogelijkheden bijvoorbeeld Braber of Naja maar weggehaald door de meeverdedigende oor in het strafschopgebied van Utrecht. En dan wil Naja nog een keer weg, maar heeft die oor onderuit geduwd. En dan krijgt Utrecht de vrije trap bijna bij de rand van het eigen penaltygebied. Die Naja liet zich overigens in de eerste minuut van de wedstrijd al zien. Een soort van elleboogstoot in mijn optiek. Ik denk dat daar toch wel sprake was van een flinke overtreding. Bulthuis was het slachtoffer op de RKC-helft. Maar de scheidsrechter vanmiddag, dat is Erik Braamhaar, die liet het erbij... Ik denk dat daar meer aan de hand was dan de scheidsrechter vermoedde. Hij staat er dus nog bij uh, Naja. We zagen hem zojuist. dros. de vrije trap is genomen op de helft van LKC. Geen risico terug op doelman uh, Jeroen Zoet als we inmiddels in de vierde minuut zitten. De belangrijkste wijziging bij Utrecht dat uh, Martensson zijn plekje is uh, kwijtgeraakt. En dat Torenstra weer terug is na zijn uh, kuitblessure. miste vorige week het uh, duel wat Utrecht verloor van Vitesse. De laatste drie wedstrijden... Ja, matige resultaten. Vier gespeeld, drie verloren. Toch een goede zesde plek. Maar Utrecht zal deze wedstrijd in eigen huis graag willen winnen. Lange bal. Bij RKC, Robin Ruiter, de keeper van Utrecht. Buiten zijn eigen strafschopgebied. En zo trapt hij de bal. De dugout in van de thuisploeg van Utrecht. Na vijf minuten bijna. 0-0 in Utrecht. Op het WK shorttrack in Debrecen heeft ze juist Jorien Termos uh, zilver gepakt op de 1000 meter. Eindelijk heeft ze dus een plak die ze dit seizoen zo verdient. Dan kijken we even naar Spaans voetbal. Want Valencia, woensdag dus nog uitgeschakeld... in de achtste van de Champions League door Paris Saint-Germain. En vandaag een nederlaag in de Primera division... bij Atletique de Bilbao. Oh, is dat belangrijk? Ja, want Valencia raakt achterop in de strijd om de Champions League tickets in Spanje. Er zijn er altijd een aantal van te vergeven, zoals u weet. Maar Valencia staat nu zesde. MUZIEK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 It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying.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 Je kunt er van houden, zei iemand laatst. Het is uh, Michael Bublé met uh, It's. Dat is trouwens ook niet a Beautiful Day. Hij heeft tegen Peck met sneeuw in maart. Toch maar even vragen, Ronald. Dak open of dak dicht? Dak, dak is open, maar uh, geen sneeuw in maart. Dus uh, het is uh, fris, maar uh, droog. Dus wat dat betreft hebben. Uh, de keuze heren die over het dak gaan gelijk gehad. Het is 0-0 na bijna 10 minuten. Ajax probeert het weer eens te steken. Bal het gebied in, richting Eriksen, maar weggewerkt door Van Polen. Eigenlijk, ja, een momentje van Zwolle hebben we al gehad. Dat is een minuut of drie, vier geleden. Aardige aanval over de rechterkant uiteindelijk. Gravenbeek die een voorzet wilde geven op de lange Afdiets. Die voorzet werd nog wat aangeraakt en kwam gebied voor de voeten van Benson. En die had een schot in gedachten. Nou, werkelijk die zou, dat schot zou de hele wereld overgaan. Alleen ja, tussen uh, doen en ik denk, daar zit een groot verschil in. Hij maaide over de bal heen en uh, ja, hoongelach vanaf de tribunes. En we hebben van Ajax ook wel een aardige actie gezien van Blind over de linkerkant. Uiteindelijk de steekbal op Fischer, maar de goede redding kort bij de eerste paal van Diederik Boer. Nu is volle weer weg aan de rechterkant. Gravenbeek voorzet vanaf die rechterkant over Benzon heen. En dan niet al te adequaat verdedigd door de rechtsachter van Rijn. bal gaat via hem over de achterlijn. Ja, moest hij misschien ook wat doen, omdat uh, mocht daar bij hem in de buurt stond. Maar die bal gaat net over Benson heen. Staat afdietje op die plek, daar waar hij eigenlijk had moeten staan. Want die twee wisselden even van positie. Dan had het wellicht 1-0 geweest. Want hij stond helemaal vrij. Fred Benson, speler van Pexvolle Corner. Genomen vanaf de linkerkant bij de eerste paal. Weggekopt door De Bal blijft hangen. Vermeer half. Broerse wil nog koppen. Maar dan wordt de bal uiteindelijk door de Jong uit het schasselgebied weggewerkt. Weer opgevangen door Klisch. En die met een, nou ja, een geplaatste bal, maar te hoog geplaatst. Over de goal van Kenneth Vermeer heen. En zo blijft het dus 0-0 na 11 minuten. Even zeggen, wij willen twee koffie, alsjeblieft. Yes, uh, blijft het dus uh, 0-0. Ja voor een collega Rob Fleur die naast me zit, maar ze staan precies aan mijn kant. Want, sorry. 0-0 uh, okay, okay. blijft het dus uh, in, uh, in de arena als Ajax heeft ingegooid via Blind. En uiteindelijk de bal mooi Zander en Paulsen die dan weer uh, uitzakt... Bex gaan diep staan En Pals is dan de middelste man eigenlijk van de centrale verdediging van Ajax. Via al de wereld gaan we naar Van Rijn. En weer helemaal terug. Want Zolle gooit de deur dicht. 0-0 na 11 minuten. Goeie koffie daar in de arena. Uh, meld ik u zojuist al dat Jorien Temors zilver won op de 1000 meter. Bij de vrouw op het WK Short in Debrecen. Zojuist was er ook succes voor een Nederlandse man. Shinky de Knecht. Want ook hij won zilver op de 1000 meter. We gaan naar Utrecht. Utrecht RKC. Uh, nog geen meldingen. 0-0 wachten. Ja in kansen. Gezien ook hier de 11e minuut. We gaan kijken naar FC Utrecht met Van der Madel. Die kans was overigens voor Torenstra. Voorzet van Moelenga vanaf de rechterkant. Strak voorgegeven. Hard over de grond bij de eerste paal. Torenstra Maar de redding van Zoet. Nu de ingooien van Van der Madel. Vijf meter bij de cornervlag van Daan. Diep op de helft van RKC. Dus Moelenga de lucht in. Als de bal wordt voorgebracht. En dan heel rustig teruggekopt door Naya. In dat eigen drukke penaltygebied van RKC teruggekopt op Zoet. En die kijkt dus op zijn gemak waar het naartoe kan. Vorige week die goede overwinning dus tegen AZ. Twee goals voor Mart Lieder. Hij staat in de basis. RKC is ongewijzigd vergeleken bij de ploeg van zeven dagen geleden. Daar is de trap van Zoet. Daar is ook de duw uitgedeeld door Lieder. Als de bal uit de lucht komt vallen. het slachtoffer is de aanvoerder van Utrecht buitens. Staat 5, 6 meter buiten zijn eigen strafschopgebied. Krijgt de vrije trap nu mee. En zegt de Braam, bal gaat naar de keeper, naar Robin Ruiter van de Madel aan de rechterkant. Op de punt van het eigen strafschopgebied een tackle van waar waardoor Utrecht in de opbouw wat gestoord wordt. En via Ruiter wordt dan toch de ruimte gevonden op de linkerflank om op te bouwen bij de thuisploeg richting Moulenga. Pasen op de borst, bal komt van Wuitens, ontvangen door Sander Duits. controlerende middenvelden van RKC krijgt een zetje voor de duk-hout van de Waalwijkers van Moulenga... En dus een vrije trap voor de ploeg uit de Waalwijk. Het is nog 0-0. Eén moment gezien wat dreigend was. Na 12,5 minuut spelen hier. En diezelfde stand hebben we ook in Amsterdam Arena. Bij Ajax tegen Peck Zwolle, Ronald van der Geer. Net een mislukt schot van Lasse Scheunen uit een corner van een, uh, Fischer vanaf de linkerkant. Eigenlijk heel slecht genomen. Iedereen stond uh, voor ja, in het strafsoepgebied voor Diedrich Boer. En uh, het ging naar Schöne. Totaal mislukt. En dus uh, hoongelag ook voor hem. Nu Ajax weer met uh, de jong zoekt de linkerkant. Daar is Fischer. Aanname is aardig. Van Polen is de eerste tegenstander. Op weg naar de goal. Daar is hij voorbij richting de achterlijn. Steekt hem voor. En via de klis gaat de bal over de achterlijn. En dus weer een corner voor Ajax. Die Christian Eriksen gaat trappen. In minuut 14 inmiddels van uh, deze wedstrijd. Ja, dan schuiven ze wel op, de centrale verdedigers, mooi Zander en Alderwereld. Ja, het zal toch, als het om scoren gaat, van uh, deze mensen moeten komen... van de laatste tien doelpunten van Ajax. Acht van verdedigers en twee van middenvelders. Waar zijn de aanvallers in dit verhaal? Nou, die zijn er nu ook niet, want de bal wordt weggekopt uit het strafstopgebied. Die bal van Eriksen door Lachman en vervolgens door Ajax over de zijlijn geschoten... in een poging voor de tweede keer Eriksen te bereiken aan de linkerkant. Dus mag Zwolle, dat gek genoeg helemaal niet zo heel veel haast heeft... via Bram van Polen nu gaan ingooien, ter hoogte van het uh, Straf op aan de rechterkant. Natuurlijk zet Ajax de Zwollenaren vast. En zegt van Polen tegen bijvoorbeeld Pluim. Ja, kom eens hierheen, want dat haal ik allemaal niet zo ver. Uiteindelijk gooit hij hem op het hoofd van Gravenbeek. Maar die verlengt in de voeten van Blind. En zijn we aan de linkerkant. Hele kleine ruimte waar Ajax aardig uitkomt. Op de helft van Zwollen. Tot Lachman ingrijpt. Lachman een stukje lopen met de bal. Eriksen lijkt hem te hebben. Maar Zwollen lost het op. Via Diederik Boer. Bal naar achteren. En een lange bal weer terechtgekomen op de helft van Ajax. Waar? Van Rijn. Mis zit, want hij laat die bal van zijn voet stuiten. Mochtard is er nu van door. Aan de linkerkant, richting het schaafschroppgebied. Geeft een uh, lage voorzet richting de eerste paal. Dan wordt wel op gelopen door Benson, maar gevangen door Vermeer. Het kwartier zijn wij uh, inmiddels gepasseerd. Het is 0-0 in Amsterdam. Gaan we weer naar Utrecht, naar Racht, naar Niemeyer, waar volgens mij ook gewoon 0-0 gemeld wordt. Ja, maar het scheelt niet veel. De kopbal van Bulthuis staat vlakbij het doel van Zoet. De keeper van RKC krijgt hem op zijn hoofd als er ook nog iemand onderuit gaat van Utrecht. Maar de bal gaat een meter naast de vrije trap, komt vanaf de rechterkant van Torenstra. Die een belangrijke rol inmiddels heeft bij FCU Utrecht. Terug in de ploeg. Hij trouwens ook weer fit. Maar hij zit op de bank. De trap van Zoet gezien. Kali dan opgepakt voor de thuisploeg naar de rechterkant van de Marel. 20 meter voor de middenlijn. Een lange trap naar voren toe. Moelenga loopt ook van de gun. Maar de man die het snelste bij de bal is, is Jeroen Zoet, de keeper van RKC van Peppe. Geeft de bal mee aan Boukari, gaat over de zijlijn. Oh, daar mocht worden gegooid blijkbaar, want het gaat snel. Chevalier in balbezit, we zitten dan ter hoogte van het strafschopgebied van FC Utrecht. Het verdedige is van Van der Horen. hij met zijn plekje in de voorselectie van het Nederlands helftal. En hij geeft een hoekschop weg als uh, Chevalier dus op avontuur is. Het wil niet echt heel erg uh, vlot overigens met de goals van Chevalier. Want hij maakte er maar eentje in de laatste vier maanden. Kwartier op de klok. 0-0 in de gewaard bij uh, Utrecht RKC. We eens even naar het schaatsen in Heerenveen. De finale van de Wereldbeker met Hein Oltarspeer. En het gaat nog altijd om tikken, hè, Sebastian? En uh, Hein Otterspeer heeft een zware taak. Hij moet namelijk in een uh, fictief klassementje over de 500 meter van uh, afgelopen vrijdag... en de 500 meter van vandaag moet hij Ronald en Michel Mulder allebei voorbij. Niet of-of, nee, en-en. Anders dan uh, zit het seizoen erop na vandaag voor uh, Hein Otterspeer. Gisteren slechts tiende op zijn favoriete afstand, de 1000 meter. En deze start, de eerste start, is vals... van deze vierde rit op de 500 meter tussen Hein Otterspeer... en de Australiër Daniel Gregg. Gisteren dus uh, teleurstellend op de 1000 meter... waardoor hij de kwalificatie voor de weken afstanden op uh, zijn favoriete afstanden misliep. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat Otterspeer... Uh, klaar is na vandaag en dat hij morgen naar het reisbureau kan gaan om een vakantie te gaan boeken. Dat hij in ieder geval niet als rijder meegaat naar Sochi op die 500 meter ook. Hij maakt zijn schaatsen, zijn ijzers nog een keertje schoon en gaat dan terug. Net als die Australier van 21 jaar, Daniel Gregg, die dit seizoen langzaam maar zeker wel zich nestelt in zeg maar, de subtop van de 500 meters internationaal. De Australier die trouwens in Nederland meetraint bij de Liga schaatsploeg. Ze staan weer bij de startlijn. Greg in de buitenbaan heeft dus dadelijk de tweede binnenbocht. En hij in Otterspeer had dat afgelopen vrijdag te doen, die tweede binnenbocht. En nu dadelijk voor hem de tweede buitenbocht. Vrijdag reed Otterspeer 35-31. En nu zal hij toch echt naar de 35 laag moeten. Wil hij hopen dat hij dus Ronald en Michel Mulder voorbij gaat in dat fictieve klassementje. Afgelopen vrijdag waren ze allebei zijn dikke twee tiende sneller dan Otterspeer. Tweede start is wel goed. En na de eerste looppassen zakt Otterspeer gelijk in. Gaat hij schaatsen, maar hij is niet goed weg als in een vergelijk met Greg. Greg veel beter weg. 9,67 voor de Australier, 9,96 voor Hein Otterspeer. En dan verliest hij dan al gelijk behoorlijk wat honderdsten van seconden mee. Tienden mee op de kruising. Het verschil maar een meter of drie, vier naar de Australiër toe. En dan gaat de lange Hein Ottespeer de buitenbocht in. Daar moet hij het verschil gaan maken. Greg heeft moeite met die binnenbocht. Daarna, daardoor komt die Otterspeer niet voorbij. Maakt nog een misser. Nog een misser. Otterspeer gaat de rit winnen. En doet dat in 35-14. Veel beter dan afgelopen vrijdag. En dus voert hij de druk op. De druk ligt nu op de schouders van Michel Mulder... die straks in de achtste rit rijdt. En van Ronald Mulder die in de slotrit rijdt tegen Jan Smekens. Het kan nog voor Reinhold te Speer. We gaan naar het hockey. Eerst de uitslagen van het vrouwenhockey. Den Bosch, Pinoquet 5-1. Amsterdam, Laren 2-1. Nijmegen, Oranje, Zwart 0-1. HDM, Mop 4-2. De Terriers, Kampong 1-7. En bij SCAC werd het hockey afgelast. Um, de stand is dat Den Bosch alsmaar wint. En ook Amsterdam en SCAC in play-off positie zitten maar heeft het moeilijk op het moment. Kampong, Hurley en Mop bijvoorbeeld zitten nog aardig op het vinkertouw. We gaan naar de mannenwedstrijd van vandaag. En we gaan naar Tim Steens. Want Tim, jij bent nee. We gaan eerst even naar de Amsterdam Arena. Het doelpunt voor Ajax wordt gemaakt door Siktorsson. Eindelijk weer eens een aanvaller die scoort voor de Amsterdammers. Goede steekbal vanaf de rechterkant het opgebied in van Lasse Schöne. Goed gelopen door de IJslandse spits. En dan staat hij in een, ja, een bocht vanaf rechts voor Diederik Boer. En speelt hij uiteindelijk in de lange hoek. En zo komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Het heeft wel iets meer balbezit zonder heel veel overtuiging tegen Peksvolle. Maar uiteindelijk dus de opluchting aan de Amsterdamse zijde. Schöne met de paas en de goal van Siktorsson. Nou, dan kunnen we weer opnieuw beginnen Tim. Ik wil rustig gaan vertellen dat we bij het ja. hockey vandaag gekozen hebben voor Oranje-Zwart tegen Bloemendaal, die boven in die hoofdklasse bief hakeren. Ja, het is de nummer 2, Oranje-Zwart, tegen de nummer 3 uh, nummer moet ik zeggen, Oranje-Zwart, tegen de nummer 2 Bloemendaal. Uh, Rotterdam staat dan nog boven, maar het zit heel dicht bij elkaar hoor, want Rotterdam staat bovenaan met 31 punten, daarna Bloemendaal met 30 en Oranje-Zwart is derde met 29 punten. En dan uh, plaats 4, Kampong met 25 punten en Amsterdam is vijfde met 22 punten. Dus het wordt nog heel spannend welke vier Ploegen aan het einde van het, uh, de reguliere competitie doorgaan naar de play-offs. We hebben hier dus de topper. Je zei het we hebben drie minuten gespeeld, er is nog niet gescoord. En Bloemendaal wil wel revanche van de wedstrijd uh, toen in Bloemendaal. En dat is al heel lang geleden, 30 september, het lijkt wel een half jaar geleden. Toen won Oranje Zwart uiteindelijk in de laatste minuut met een schitterende goal van Bob de Voogd. Toen werd het 4-3 voor Oranje Zwart. En dat is uh, naast de wedstrijd tegen Amsterdam, die Oranje, uh, Bloemendaal ook verloor. De enige twee wedstrijden die Bloemendaal verloren heeft dit seizoen. Uh, Oranje Zwart daarentegen, die hebben één wedstrijd verloren en wel 4-3 tegen Voordaan. Nou, de staartploeg Voordaan. Dus dat was een enorme deceptie voor de ploeg van de coach Michel van de Heuvel. Maar daarna uh, hebben ze uh, zeg maar alles uh, gewonnen. En ook na de winterstop is er één wedstrijd gespeeld. Vorige week won Oranje Zwart van Scharweide met 6-1. En Bloemendaal won met 5-1 van Den Bosch. De wedstrijd uh, is, moet een beetje op gang komen nog. Eén kansje hebben we gezien. Voor uh, Bloemendaal, dat was uh, Matthew Swan, een van Australiërs bij Bloemendaal. Hij kwam alleen voor keeper Mark Jannickson, maar die redde uitstekend. En zo gaan we hier met vijf minuten gespeeld te hebben, uh, kijken we tegen een 0-0 stand aan. De angst dat het zo'n wedstrijd zal worden als tegen Roda of Aro zal wellicht zijn verdwenen. Ajax tegen Pek Wolle, Ronald. Nou ja, er is sprake van enige opluchting, omdat die Golden er natuurlijk in zit en dat er een uh, voorsprong is behaald door uh, Ajax... Eigenlijk de eerste echte grote kans voor, uh, voor Ajax in deze wedstrijd. Nou laten we de actie van, van Fischer eerder in de wedstrijd. Waar Boer moest redden als eerste grote kans noteerde. Dit dan de tweede. Hij zit er wel in. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Ajax nog niet speelt zoals het zou kunnen spelen. En met name uh, Van Rijn die aan de rechterkant steeds vrij staat. Maar geen moment eigenlijk gezocht wordt. Er wordt steeds op de korte ruimte, kleine ruimte aan de linkerkant gespeeld. En Van Rijn die kan daar eigenlijk in de rust een boek mee nemen. Want dat kan hij dan rustig gaan lezen op het moment dat Ajax balbezit heeft. Maar hij wordt echt nooit gezocht en dus ook nooit gevonden. Terwijl daar toch echt wel wat mogelijkheden liggen voor de Amsterdammers. Die wellicht in een te laag tempo en te laat eigenlijk de beslissing nemen. Die ze wat eerder hadden moeten nemen. Nu Moisander met een bal richting Van Rijn. Maar ja, die rekent daar natuurlijk helemaal niet meer op. Aan de rechterkant moet nu rennen om die bal binnen te houden. Kan uiteindelijk wel het balbezit van Ajax continueren. dus van Siktursson na 19 minuten. 1-0 nog altijd op het bord. En Moisander nu vlak voor de middenlijn met het balbezit namens de Amsterdammers. Steekt de middenlijn nu over aan de linkerkant. Komt Erikse tegen, speelt Erikse ook aan. Maar die speelt de bal zomaar weer in de voeten van Gravenbeek. Corner of counter van Zwolle. Via Benson duurt wel heel lang. Vindt afdits, maar vindt afdits niet. Omdat uiteindelijk Deli blind op tijd terug is. Zet net even het voetje ertussen. En speelt de bal terug naar Kenneth Vermeer. En zo is de weer uit de counter van de bezoekende ploeg. Ja, Zwolle zal het daar toch van moeten hebben. Maar zal toch ook wel proberen. Zo heel af en toe is voetballend in de buurt te komen van Kenneth Vermeer. Nu heeft Mooijzander de bal. Steekt weer de middenlijn over aan de linkerkant. Ziet eigenlijk weer geen afspeelmogelijkheid. Deli Blind dan maar. Weer terug naar uh, Mooijzander. Zwolle rent van uh, punt A naar punt B. Benson met name en Gravenbeek stoorde. Nu gaat uh, Afdic wat druk zetten op al de wereld. Die staat aan de rechterkant samen met uh, Siem de Jong. Ook die twee spelen elkaar de bal weer toe. Afdic kijkt wat om zich heen. Ja, zo heeft Ajax wel heel veel de bal de afgelopen minuten. Maar gebeurt er uh, vrij weinig. 23 minuten zijn er gespeeld. Maar Ajax staat wel op een uh, 1-0 voorsprong. Even kijken nog. Want Schöne wordt nu aan de rechterkant uh, gevonden... Van Rijn Scheunen kan hier iets uitkomen? Nee, dat duurt allemaal te lang. Blijft 1-0. Doe ik het van ziekten. Gaan we naar Utrecht tegen RKC. Want eh, daar is het ook 0-0 naar Mij. Als er, er niet meer gebeurt daar eigenlijk veel. Nou valt tegen. Utrecht is het uh, initiatief in de wedstrijd ook een beetje kwijtgeraakt aan RKC. Het is 0-0, uh, uh, zoals al eerder gememoreerd. Wel een dreigend moment gezien. Maar eerst even kijken naar wat hier gebeurt. Want er ligt er eentje op de grond. Dat is uh, Sander Duister. Er liggen overigens met regelmatig uh, mensen op de grond. En een overtreding gezien die geen opleverde voor Bukali een paar minuten geleden. Het publiek van Utrecht heeft het sindsdien op de Marokkaanse Nederlander voorzien. Er is ook al gevraagd om te stoppen met kwetsende liedjes. Ik hoor steeds wel het woord Bukali gaomen. Maar wat er voor de rest wordt bijgezegd is mij niet helemaal helder. Het is nu Duits die na een duel met Moulenga ergens bij de middencirkel op de grond is terechtgekomen. Geen sprake van een overtreding van de Moulenga... De Gambiaan of de Zambian. Maar Duits is Groki en zit uh, ja, een beetje voor zich uit te staren op het veld. Geef mij nog even de gelegenheid om te vertellen over een moment uh, van een uh, minuut of tien geleden. Toen er een hoekschop was bij Utrecht. Nogmaals, nu die oproep om te stoppen met liedjes richting Bukari. Maar een corner die gelost werd door uh, Robin Ruiter. En er bijna met de kopbal. Uiteindelijk stond Kali op de doellijn om met zijn bovenlichaam redding te brengen. En sindsdien is Robin Ruiter onzeker in het doel van FC Utrecht. Wat gebeurt er nu dan? Het is Duits die naar de kanten toe gaat. Zo te zien gaat het allemaal wel weer met de oudspellen van onder meer De Graafschap. Utrecht heeft de bal achterin bij Robin Ruiter. Zal hem gaan geven aan Van der Hoorn, denk ik. Ja, staat 5, 6 meter buiten het strafschopgebied. En nou, zo gebeurt er om nog even op de vraag terug te komen. Niet eens zo heel veel in de gang gewaard. Bij de 0-0 0-wilstand na 25 minuten. De 500 meter in Heerenveen. Wij richten ons op rit nummer 8 met Michel Mulder. Sebastian. En daar richt Heijn Otterspeer zich ook op. Want Heijn Otterspeer weet na deze rit al een heleboel meer. Namelijk als zijn ploeggenoot. De wereldkampioen sprint van dit seizoen. Michel Mulder, 35-6. 37 rijdt. Dan betekent dat dat Michel Mulder zich niet alleen kwalificeert voor het wereldkampioenschap uh, afstanden over twee weken in Sochi. Maar dat hij ook automatisch op basis van de stand in de wereldbeker zijn tweelingbroer Ronald Mulder meeneemt op de 500 meter naar dat WK. Hij zakt in voor de start tegen Dennis Koval. Zakte nog ietsje door. Dat is soms een valse start. Maar deze starter uit Finland schiet ze in één keer weg. En dan is Michel Mulder goed vertrokken. Zeker als je het vergelijkt met de Rus. Opent hij in 79. Maar we gaan eerst naar de Amsterdam Arena. Ronald van der Geer. Sime de Jong heeft pijn en zal ook blij zijn dat hij gescoord heeft. Want de tweede van Ajax zit erin. Voorzet vanaf de rechterkant. In eerste instantie is het stond van dichtbij. Die mag vuren. Eigenlijk een hele spectaculaire redding voor Diederik Boer. Goed gepakt. Maar dan komt die bal uiteindelijk voor Sime de Jong terecht. Ja, met welk lichaamsdeel. Die hem nou uiteindelijk in de goal krijgt, dat blijft voor mij eventjes de vraag. Maar uh, in elk geval zit de goal erin. Straks meer over hoe het gaat met Sime de Jong, want die moet nu behandeld worden. Wat duidelijk is, is dat Sime de Jong de tweede heeft gemaakt voor Ajax in de wedstrijd tegen Volle. Zwolle. Sebastian. En een high five tussen Michel Mulder en zijn coach Gerard van Velden. Want Michel Mulder rijdt 34-97. Drie tiende boven zijn eigen baanrecord. De snelste tot nu toe op de 500 meter. Hij is ook veel sneller dan Hein-Otterspeer. Dus naar het WK, 500 meter bij de heren. Gaan naast Jan Smekens, Michel Mulder en Ronald Mulder. Het is over en uit dit seizoen voor Hein-Otterspeer. Tussenstanden bij het voetbal. Utrecht RKC staat 0-0 na een klein half uur. En Ajax-Pek u hoorde het net. Staat inmiddels 2-0 voor de Amsterdammers. Eerder belangrijke uitslag Roda Feyenoord. Einduitslag 0-1. En dan is langs de Lijn op 1. Vijftig kaalgeschoren mannen in joggingpak rennen heen en weer over een binnenplaats. Strakke informatie en op de muren hangen levensgrote slogans. Geen journalist kwam er eerder binnen. Hou je aan de wet en wees vaderlands staat er. Bureau Buitenland kreeg een uniek inkijkje in de heropvoeding door arbeid. Het omstreden netwerk van Chinese strafkampen. Vanavond tussen zeven en acht. Radio 1, het nieuws van alle kanten.